Drie uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Duitsland is ook de tweede gespreksronde van Christendemocraten en Groenen mislukt. Daarmee lijkt een zogenoemde zwart-groene coalitie van de baan. Volgens de Groenen hebben beide partijen hun best gedaan om bruggen te bouwen... maar zijn die niet sterk genoeg om de coalitie vier jaar te dragen. De CDU-CSU van bondskanselier Merkel richt zich nu weer op de andere mogelijke coalitiegenoot, de SPD. Donderdag zijn er opnieuw verkennende gesprekken met die partij...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 Ja, goedenacht. Ja, we zijn nog steeds wakker zeg. Ja. Welkom terug bij uh, Nog Steeds Wakker. Leuk dat u uh, ook nog wakker bent. Pam Verder, die is dat ook. En die speelt uh, het komende uur nog twee keer live hier op Radio 1. Daarnaast praten we over huurders in geldproblemen. En we zoeken straks uit hoe je kan voorkomen dat je belgegevens een jaar bewaard blijven bij de telecomaanbieder. Dat zo meteen nu eerst het lot van tienermeisjes in crisissituaties. Ja, want die hebben minder kans te overleven in een crisissituatie, crisis die tienermeisjes. Dat is een van de conclusies uit het onderzoeksrapport in double. Jeopardy, Adolescence, Girl and Disasters van Plan International. Een delegatie van Plan Nederland, een ontwikkelingsorganisatie die zich inzet voor kinderen, bood het rapport gisteren aan aan de Tweede Kamer. We spreken met Ismene Stalpers, directeur internationale programma's bij Plan Nederland. Goedenacht. Goedemorgen. Ja, is het, wat u betreft zijn het schokkende conclusies dat tienermeisjes extra kwetsbaar, kwetsbaar zijn? Het klinkt toch wel vrij logisch, hoe, hoe schokkend of hoe treurig ook. Ja, het is, het is inderdaad uh, misschien uh, niet een, uh, helemaal, uh, komt het als een verrassing. Tegelijkertijd uh, denk ik dat het wel zo is dat we daar veel meer uh, op moeten letten. Als we kijken bijvoorbeeld uh, bij preventie, maar ook het, uh, uh, als de rand eenmaal voorkomt. Uh, als je adolescenten meiden niet me meeneemt in je analyse dan blijkt dat ze eigenlijk zeker zo hard getroffen worden als, als, als jongens. En vaak zelfs nog meer. Ja, noemt u dan eens een crisissituatie, um, um, zodat we een voorstelling kunnen maken? Nou, ik ben zelf bijvoorbeeld betrokken geweest bij de tsunami-rampen die, die in, in Arche in Indonesië. En uh, daar zagen we dat in een uh, dorp, omdat uh, me meisjes en, en uh, jonge vrouwen geen zwemles hadden gehad, dat er in een dorp uh, maar 25 overlevenden waren van meisjes en, en vrouwen ten opzichte van mannen. Maar is dat dan zo simpel dat uh, zij geen, waarom hebben zij geen zwemles gehad? Gewoon omdat vrouwen daar meer achtergesteld zijn dan ten opzichte van mannen? Ja, je merkt ook gewoon uh, dat ze uh, ja uh, zwemlessen. Hè, daar krijg je dat, daar word je geleerd ook om uh, goed om te gaan met een ramp. Dat is vaak uh, begint al uh, bij mij. Dat begint ook al op school. Uh, als zij geen toegang hebben tot school of als er op school minder aandacht wordt aan besteed voor meisjes, dan, dan merk je gewoon ja, dat zij dat, dat die kennis dus ook niet uh, meekrijgen. Ja. En andere crisissituaties, zoals in oorlog, is dat uh, geldt het bij alle crisissituaties? Kun je dat uh, zo zeggen? Ja, in, in mee, meer of mindere mate uh, helaas wel. Uh, dus er zijn vaak toch al schrijfmiddelen middelen na een ramp. En dan zie je dat uh, bijvoorbeeld voedsel en medicijnen... sneller aan, aan uh, jongens worden vertrekt dan uh, aan dochters. Dat, dat blijkt ook uit dit rapport dat uh, uh, wereldwijd uh, onderzoek naar is gedaan. Ja. Is, dat al, is, dat al, is dat nieuw of is dat al jaren zo dat we dit weten nu? Um, dat is... Dat... De, de, de conclusie dat we veel meer aandacht moeten besteden aan adolescenten en meiden... is iets wat, wat het nieuw is. Want we zien wel dat we, hè, dat we sowieso meer aandacht moeten besteden... aan, aan, aan kinderen nou, en, en jonge, jonge mensen. Laat, laat ik het dan anders zeggen. Als wij in Nederland geld geven aan, aan Giro 555 voor een crisissituatie... dan hopen wij toch dat dat, zoals naar de Nederlandse maatstaven... eerlijk verdeeld wordt. Dus ook eerlijk onder jongens en meisjes, onder ouderen en jongeren. Maar nu vertelt u mij opeens dat, dat jonge meisjes minder krijgen dan jonge jongens? Ja, dat heeft ermee te maken... dat, dat meisjes toch uh, minder zichtbaar zijn. En uh, dan, dan is het natuurlijk makkelijker... om, om, om degenen die wel zichtbaar zijn... Ja. om daar uh, de hoop aan te strekken. Dus we moeten daar toch een, een extra uh, effort doen... Om, om te zorgen dat de, dat de stem... en uh, en de noden van, van meisjes en, en jonge vrouwen meegenomen worden in de rampen. Nou, die effort wilt u graag ook van de Tweede Kamer hebben, want um, de petitie is uh, aangeboden. Um, wat, wat verwacht u van ze? Uh, ik verwacht dat ze... Uh, um, uh, nou ja, inderdaad. Uh, uh, vandaag is, uh, is internationale veiligheidsstrategie. En uh, wordt de begroting van ontwikkelingssamenwerking opgesteld. En ik wil dat uh, meisjes niet over het hoofd worden gezien in het Nederlands beleid. Uh, heel concreet uh, um, zou dat kunnen zijn: uh, uh, ja, specifiek dat, dat, dat meisjes ook um, uh, voorzieningen in opvangkampen hebben, bijvoorbeeld child-friendly uh, spaces, kindvriendelijke plekken. Waar ze zowel psychische als, als, als, als lichamelijke uh, geweld, dat ze daarover kunnen praten, dat ze een veilige plek hebben. Ja. Dank je voor je tijd. Is uh, Ismene Stalpers, directeur internationale programma's Plan Nederland. Een helder verhaal en succes ermee. Dank u wel. En daarmee is het zeven uh, over drie. U luistert naar Nog Steeds Wakker op Radio 1. En dat doet u waarschijnlijk omdat u nog geen oog hebt dichtgedaan. En wij ook niet. Laten we daarom samen nog één keer terugkijken op het nieuws van dinsdag 15 oktober 2013. Dit is het onderdeel Weten of Vergeten. Waarin we over, uh, bepalen met onze studiogast wat we over een week nog willen weten. En wat we eigenlijk ook gewoon kunnen vergeten. En dat uh, doen we niet alleen. Dat doen we met Pam verder vandaag. Hartstikke goed dat je er bent. Jij bent onze muzikale gast, speelt prachtige muziek. Maar als je hier bent, dan doe je automatisch mee aan, uh, aan dit onderdeel. De <lacht> uh, eerste vraag is altijd, heb je een beetje het nieuws gevolgd? Een uh, Beetje. Doe je dat normaal ook vaak? Zeg maar wat, uh... Ja, ik doe het wel, maar niet echt op wel hoog niveau of zo. zo. van, Ik ga er echt helemaal voor zitten. Ik nee. volg het wel in de zin van, ik hoor wat dingetjes. Check een beetje op nu.nl. Ja, maar... dat is goed. Want, uh, je hoeft ook niet per se alles gehoord te hebben, want uh, wij introduceren het. En ja. je hebt alleen een mening nodig. Nou, die heeft iedereen. Oké. Okay. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Ja. Cocaïnegebruikers werden vanmorgen niet zo lekker wakker. Uh, in alle ochtendbulletins was namelijk te zien dat uh, de marechaussee op Schiphol flink wat arrestaties heeft verricht. En het zou gaan om een georganiseerde groep cocaïne-drugshandelaren. De criminele organisatie smokkelde tientallen kilo's cocaïne het land in. Daarbij geholpen door medewerkers van een bedrijf op Schiphol. We vermoeden dat de cocaïne aan boord werd gebracht... Uh, om een aantal lijnen komende vanuit Zuid- en Midden-Amerika. Uh, een aantal mensen die hier werkten op de luchthaven... moesten de cocaïne uit de vliegtuigen halen. Uh, zendingen die ook verstopt zaten in vliegtuigen. Uh, zij hadden toegang tot die vliegtuigen. Daarom denken we dat we in ieder geval een uh, grote slag geslagen hebben nu. Ja, Pam. Heb je zelf als kook gebruikt? Nee. Ja, want, <laughs> Sorry, want. Ja, ik, ik, ik denk, ik leg het je die vraag gewoon voor. Want ik denk dat veel Nederlanders, die uh, nou, misschien dat wel eens hebben gedaan... niet echt doorhebben wat voor pijn er eigenlijk achter zo'n distributie ligt. Hè? Want dit is echt hele stevige criminaliteit, vind je niet? Ja, het is ook best wel zo. Ik hoor ook steeds meer dat veel uh, jongeren ook aan de kook zitten. En die, die, ja, Dat spul is gewoon nu al goedkoop te krijgen en dat is niet echt goed. Ja, de manier waarop dat in Zuid-Amerika natuurlijk ook uh, uh, op de markt komt... richting Nederland gaat, ja, daar kleeft gewoon bloed aan eigenlijk, hè? Ja. Dus, dus wat denk je... Dat was eigenlijk de vraag die ik je wilde stellen. Cocaïne, gaat dat verdwijnen uit het Nederlandse straatbeeld op ge gegeven moment? Is dat wenselijk? Willen we dat? We willen dat wel, maar of het echt zo gaat gebeuren, ik denk uh, dat het alleen maar goedkoper wordt en dat mensen het ja dat er krijgen. toch meer mensen zullen komen die dat zullen ah, gebruiken. Laten we voor deze In second opinion even aanvragen. Je hebt je gitarist <laughs> bij je, Mark. Ja. Wat vind jij? Of het uh, morgen nog uh, aan de hand zal zijn. Nou ja, laten we... we Oké, okay, we geven het geen dag, geen week. Laten we zeggen tien jaar. Tien jaar. Uh, met de huidige wetgeving... Uh, ja, ik denk dat het nog wel uh, okay. zal zijn. Onthoud ja. ik ook, Inuk, Dat gaan we niet ja. vergeten. Ja. Hou je van voetbal? Nee. Het oh, Nederlandse voetbalelftal kwam vandaag in actie. Voor Oranje stond er niet zoveel meer op het spel. We waren immers al geplaatst voor het WK. Maar hoe anders is dat voor Turkije? Alleen een overwinning kon de Turken nog naar het WK brengen. En dus was de spanning in Istanbul om te snijden. Ron Vlaar, onze eigen verdediger, die liet zich er niet door van de wijs brengen in ieder geval. Toen we voor de wedstrijd het veld opkwamen was het uh, fluitconcert echt overdovend. Er zaten er geloof ik nog maar 10.000 man. Maar uh, ja, we hebben ze aardig stilgekregen. Ja, en dus is het einde voor Turkije... naar de 2-0 winst van Nederland. En uh, Turkije deed heel goed op het uh, vorige WK. En toen hoorde je zelfs in Nederland altijd... door de straten allemaal toeteren en zo. Maar uh, kunnen we dat nu gaan vergeten? Gooit, groeit er nu een hele generatie op... zonder dat, uh, dat mee te maken? Ik denk het wel. Ja? Het is voorbij met het Turkse voetbal. Volg je dat een beetje? Uh, nee, maar ik heb het wel gehoord <laughs> rellen, Ik woon ja. echt in ja. een straat waar we zoveel veel Turken ja, wonen. Is er een straat in een Nederlandse stad waar het niet zo is? <laughs> ja, ik ben nu drie keer verhuisd binnen de stad, maar eigenlijk moet ik moet eerlijk bekennen dat het toch elke keer wel weer of gebeurt. Of ze rijden je gewoon door de hele stad heen en dan halen ze het altijd. Ja, nou ja, misschien is het zo, maar het is. Het is Als het zij binnen, dan hoor je het in ieder geval wel. En ik weet niet of, of de kans nu heel groot zal zijn. Maar Ga je? je weet het maar nooit. Ga je het missen? Voor je het gezellig? Of denk je nou, uh... het is wel even rustig? Ja, het is wel even rustig, maar mij maakt niet uit. Iedereen moet het gewoon lekker gezellig hebben als het hun uh, goed doet. Ja, dus waarom de volgende niet? keer mogen ze weer meedoen van jou. Ja, heel weinig. Dus, maar dat, dat toeter, gaan we dat vergeten of gaan we dat onthouden? Dat, dat toeter onthouden we wel, denk ja. ik. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay, nou onthouden we het. Oké, dat gezellige spelletje met Lucille Wennen met die letters. Ja, wij kijken namelijk elke avond naar Lingo. Oh, echt? Ja, maar tot onze grote spijt moet het programma nu ten koste van de wereld... ...draait door van kassen naar Nederland 2. Oeh. Om kijkers te trekken doet de nu, uh, uh, roept de Tros nu uh, op... ...om kandidaten te trekken voor nudisten, Lingo. Dat wordt lachen natuurlijk. Naaien. N-A-I-E-N. -e Diarree. D-I-A-R-E-E. -e. Poeper. P-O-E-P-E-R. Fokker. F-O-K-K-E-R. Snikkel. Likken. L-I-K-K-E-E. -E. Ja. ja, we denken dat dit naakt echt nog, <laughs> nog veel leuker zou zijn. Dat maar, denk ik ook. <laughs> maar wat denk jij? Kunnen we Lingo vergeten nu het op Nederland 2 gaat komen? Ja, ik denk wel dat het een bepaalde impact zal hebben. Maar ik denk misschien... Kijk, Lingo, het, is, het gaat wel om het programma zelf. Of het nou op Nederland 2 komt of Nederland 3... Ik denk dat wij het niet zullen vergeten. En het is toch heel gek? Want als ik nu poepen zeg op Radio 1, dan gaat niemand heel hard lachen. Maar als iemand het bij Lingo zegt, is het opeens hilarisch. Ja. Dat is toch iets gek? Ja, maar dat komt ook als je alles achter elkaar plakt. Duh. Ja, nee, maar het, nou, het, ja. je, kijk. heb kijk. je even op je nummer ja, gezet, Anderjoen. Nee, de nummer, jong. nee ik, heb, ik, heb, ik heb in het uh, publiek gezeten en toen uh, uh, was het eerste woord palen. En ik schoot bijna in de hey. lacht, wat gewoon een heel ja. normaal woord is. Groen. Ja, ja, ja. ja, het, ja het hele publiek. Anne, ja, nee, ik ken dit verhaal toevallig van jou. Ik wil dit wel even. Dit, laten we dit even het lingo voor iedereen die nu s'nachts naar de radio nee, zit ja. even volledig verzieken. Ja. Anne, vertel even jou over jouw lingo ervaring. Dit, ik wil het eigenlijk Want, gewoon horen. Nou, ik liep naar buiten met die jongen die gespeeld had en hij had een lingotas onder zijn arm. Dus iedereen zei: Ja, uh, je hebt een lingotas, dan heb je verloren. Maar wat blijkt, ook de winnaars krijgen een Lingotas. Oh. Dit, is, dit is maar één van de weinige sprookjes die ontkracht kunnen worden door <lacht> Anne de Jong. Wist je bijvoorbeeld, en dat weet ik ook van Anne de Jong, dat je dus, dat komt door Ronald. Ronald is namelijk de publieksmanner bij het programma. Die, <lacht> die warmt het publiek op, Ronald. Yeah. En die zegt dat je alleen maar groen, groen, groen mag roepen. Eh, maar het moet ook als, als er al twee ballen liggen en het moet ook voor de tegenstander verplicht. Ja, begrijp je? Dus alles is gewoon een beetje fake. Een beetje. Ja, en dan moesten ze zelfs wat vragen overnieuw. Ja, ook. Ja, okay. Anne, <laughs> ja, ja, Anne ja. Dit is, je hebt het eens een keer aan mij verteld. Dat is een hele goede anekdote. En nu ja. moet ik het uit je trekken. Nee, ja, nee, ik zet er vanuit Maar alles is, is toch bijna nep. Ik bedoel, alles is toch gespeeld en echt helemaal uh, ingepland en weet ik ja. het allemaal. Ja, het moest je ook drie keer overnieuw? Dus maar Lingo, trap jongens. Ja. Lingo, Lucille Werner, die is toch echt... Tof. Ja. ja. <laughs> het, <waar laughs> het, het, het tofs Het Ja. ja tof's toch? Nou goed, en Lingo, nog steeds bij het publieke omroep. Er is oh, nog geld voor... Nog een, nog een Lingo-feitje. Voor uh, Lucille werd het ge, ge, gepresenteerd door François Boulanger. Oh, ja. En als je op de Wikipedia van François Boulanger kijkt... dan staat er bij de trivia dat heel veel mensen denken... dat hij Frans Bakker heet. Omdat ze nee, ja, ja, dat was vaak... ook in het nieuws ja. geweest. Maar dat, hij heet echt François Boulanger. Ja. Waar, waar was dat ook alweer? Shownieuws of zo? Ja, zo is ja, ja. Nou, waarvan acte. Goed, we hebben het er in ieder geval lang over gehad. Spraak maakt het programma nog altijd, Lingo. Maar... Pem. Lingo, jij mag nu het oordeel vellen, want jij bent de gast hier bij Nul Steeds Wakker op Radio 1. Lingo, weten of vergeten? Weten. Ja. Lingo, kan je... Lingo kun je echt niet vergeten, riep je nog eventjes. Ja. Ja, nou ja, ik, je bent hartstikke tolerant voor het nieuws van dinsdag 15 oktober. We onthouden van deze dag... en ik dank je daarvoor dat de Marse nu echt een duidelijke lijn heeft getrokken... Uh, dat de toetenturk verleden tijd is... en dat Lucille binnenkort ook uh, eens twee ballen mag gaan uitzoeken... met het uh, nudiste Lingo. Zo. Ja, zeker. Ga vooral naar je, je plek in de studio samen met de gitarist, want dat klinkt het allemaal nog veel beter... Want je bent niet alleen gekomen om onze lingo-anecdotes aan te horen. Sorry daarvoor. Of juist, ik hoop dat u van nou, genoemd nee, ik, denk, ik denk dat ik sommige mensen... Prem heeft vandaag gezegd, Sinterklaas bestaat <lacht> niet. Om half acht, ja. op, primetime op de Nederlandse televisie. Jij hebt verteld, lingo is nep. Lucille ja, en, Werner... En het, het die tas laten ze dan zien. En dan lijkt het alsof hij vol zit met cadeautjes. Maar dat zijn proppen papieren ook. Oh, maar goed. Het wordt maar ja. erger. De, oh, de, echt. Ik, ga, ik heb even de tijd nodig om bij te komen. Hit the ground is het nummer uh, dat... Uh, Pam Feather voor ons gaat spelen. Live dus in de studio te volgen via de webcam op radio1.nl. Hit the ground, baby It's all right now Hit the ground, baby Take your fell down See your eyes in mine Leave the rest. Behind the ground, babe. Hear the ground and run. hit the ground, babe. Said it's all right now. hit the ground, babe. Hit the ground, babe. Yo Run, hey, run. Hit the ground van Pam Feather live in de studio. En er wordt ook over getwitterd dat het een hele goede zangeres is die we vannacht de gast hebben. Want laat het duidelijk zijn, het is hartstikke live. Ze is hier nog tot vier uur. Dus mocht je de goede zangeres vinden, zou ik zeggen, blijf nog even luisteren naar dit programma. Ja, zometeen hebben we uh, PvdA Tweede Kamerlid Jacques Monasje aan de telefoon. Hij gaat uh, ons uh, uitleggen hoe het nou verder moet met de sociale huurwoning in Nederland. Want een kwart van de mensen in Den Bosch, en we denken dat het in heel Nederland speelt, kan uh, bijna de huren niet meer betalen. Omdat uh, ja, de, de, de, ze ontslagen worden en zo. Mensen in geldproblemen, echt een groot probleem. Wat ook veel mensen niet weten is dat uh, telecomaanbieders belgegevens minstens een jaar opslaan. Op basis van de Europese telecomwet worden communicatie- en locatiegegevens bewaard. Ja, na twaalf maanden moeten die gegevens dan uiteindelijk worden verwijderd. Maar dit gaat vaak mis. Dat staat allemaal in een rapport van agentschap Telecom. We praten hierover met uh, Sascha van Geffen van Provider Greenhost. Meneer van Geffen, goedenacht. Uh, goedenavond. Ja, Jullie hebben als uh, provider een uh, register opgericht. Uh, uh, wat, wat houdt dat precies in? Um, wij roepen eigenlijk op uh, uh, providers om toch maar gewoon te stoppen met loggen, want ja, als je geen logs hebt, dan hoef je ze ook niet te bewaren. Eh, en en de, nou, dat is een logmanietregister. Wat wat houdt dat dan uh -huh. precies in? Um, het gaat er. Uh, uh, uh, nou, de oproep is eigenlijk aan providers dus om, om uh, uh, gegevens niet te loggen en wij doen dat zelf ook niet, omdat uh, wij het er omdat we eigenlijk vinden dat de bewaarplicht op zichzelf van die loggegevens uh, een hele verkeerde uh, uh, ontwikkeling is, omdat wij vinden dat uh, in principe uh, de overheid de Nederlandse burgers als burgers zou moeten behandelen en niet als potentiële verdachten. Ja, want, want dat is wat er volgens jou ook een beetje uitspreekt uit het bewaren van die gegevens. Dat je een potentiële verdachte bent. Uh, zeker, ja. Um, en uh, of dat ergens toe leidt, daar uh, horen we allemaal erg weinig van. We horen voorlopig alleen maar van dat die gegevens eigenlijk misbruikt worden door providers. En, uh, Hoe dan? wellicht ook. Uh, nou, onder andere door ze dus, uh, zoals het bekend is geworden... Uh, door ze te gebruiken voor bijvoorbeeld marketingdoeleinden... in plaats uh, van gewoon om ze te bewaren... Uh, voor eventueel opvragen door justitie. Ja, het is al een tijdje... Uh, de, de, de, laat ik anders zeggen, um, er waren natuurlijk al vermoedens. Mensen wisten dat dit, dit kon gebeuren. Um, vindt u dan uiteindelijk dat de conclusies van het rapport... dat nu uitwijzen komen, toch nog schokkend zijn? Ehm... Um. Ja, in zekere zin is het nog wel schokkend dat uh, providers dus behalve dat ze... Uh, nou ja, uh, gewoon uh, uh, in zekere zin op zijn minst uh, dan proberen dat ze niet alleen voldoen aan de wet... maar vervolgens ook nog overtreden door die gegevens ook nog voor andere doeleinden te gebruiken. Dat is nee. zelf uh, schokkend natuurlijk. Op zich is dat schokkend, maar het is natuurlijk wel de zoveelste in een lange reeks van privacy-overschrijdende, of uh, privacy-schendende berichten... die wij als, uh, als consument, als burger, te verduren krijgen. En op een gegeven moment denk ik, ja, nou en, ze weten toch alles van me. Of is dat een verkeerde gedachte? Um, nou, dat is wel voorstelbaar, maar uh, uiteindelijk denk ik toch... dat dat een, uh, een verkeerde gedachte is. En dat we ook moeten proberen als, cons als, als bewuste consumenten... om uh, daar ook wat, uh, wat tegengas aan te geven... Ja, want... En ik vind, ik vind overigens dat daar bedrijven ook uh, zeker een rol in mogen hebben... als het gaat om een overheid die uh, graag wat veel informatie wil bewaren. Ja, precies, ja, als het gaat om de overheid. Maar ik, ik krijg bij jou, uit jouw woorden een beetje het idee dat wat jou betreft de grens ligt bij die marketing. Dat ze het niet voor commerciële doeleinden zullen gaan gebruiken. Klopt dat? Um, het gaat er in principe uh, wat mij betreft omdat zoveel mogelijk de privacy gewaarborgd wordt. En uh, nou uh, is het in de praktijk natuurlijk zo... dat uh, bedrijven als Google of Facebook... Uh, vaak drijven op het, uh, het, op het datamijnen van persoonsgegevens. Want uh, in dat geval heb je er als uh, klant... Uh, toch op zijn minst uh, toestemming voor te ge geven. En voel ik dat ook een beetje te verwachten. Omdat je uh, ook die dienst uh, zogenaamd gratis hebt gekregen. En uh, bij je telefoonaanbieder, ik weet niet hoe het uh, bij jou zit. maar ik krijg toch elke maand uh, netjes een uh, factuur voor ze. waaruit blijkt dat ik toch wel ergens anders voor betaald ja, dus het nee, nee. is een beetje gek dat dat dan ook nog gebeurt. Uh, terwijl uh, ik daar op geen enkele manier toestemming voor heb gegeven. Is er nog iets dat naast, uh, uh, wat je net zei, uh, je stem laat horen... is er iets praktisch dat wij kunnen doen, dat ik persoonlijk bijvoorbeeld kan doen... om te zorgen dat die gegevens niet opgeslagen kunnen worden? Kun je, nou ja, Laat ik het anders zeggen, kun je je provider een brief sturen met de eis dat ze dat niet doen? Um, dat is lastig, omdat uh, kijk, um, uh, uh, Greenhost en, en de oproep die wij doen met loggen niet... Uh, is niet zozeer uh, iets dat voortkomt uit de wet... Wij maken eigenlijk gebruik van de mogelijkheid die de wet biedt... om uiteindelijk geen log uh, uh, om bepaalde gegevens helemaal niet te loggen... zodat ze dus ook niet bewaard hoeven worden. Um, en dat is niet per se iets waar je een provider toe kan verplichten. Wel is het zo... Dat als het gaat om deze, uh, om, om deze uh, overtreding, eigenlijk feitelijk van de wet, waarbij die gegevens voor andere zaken worden gebruikt, ja, daar is, uh, uh, daar is natuurlijk wel juridische actie uh, op mogelijk. Uh, waarschijnlijk is dat ook de reden dat uh, dat rapport in een la is beland in eerste instantie. Hm. Het, is, uh, het, uh, het zijn dingen die we goed in de gaten moeten houden volgens mij als, uh, als consument, want anders dan loopt het nog erger uit te klauwen dan dat het nu al doet. Wij, wij belden met een geheim nummer Absoluut. toch? Dit, dit is toch een geheim nummer vanuit Hilversum? Uh, dit dat, er staan geheime nummers toch? dat is de vraag. <laughs> ja, dat is waar. Ja. Nou ja, of dat er nou een, een nummer in je scherm bestond of niet... waarschijnlijk zijn we toch wel te traceren. We zitten inderdaad ergens in Hilversum, ergens op het Mediapark. Sascha van Geffen uh, van Provider Greenhouse, dank je wel voor je toelichting. Dank je wel. Het is uh, vijf voor half vier. U luistert naar Radio 1. En wel naar het programma Nog Steeds Wakker van Omroep WNL op Radio 1. En wist u dat heel veel mensen leven van het maken van filmpjes die ze maken voor YouTube? Het zijn meestal wat jongere mensen. Kelvin en Peter bijvoorbeeld zijn 17 en 19 jaar en verdienen hun geld uh, met YouTube. Ze maken korte filmpjes voor die site en zijn ze al, daar hebben ze al ruim 2 miljoen kijkers mee. En daardoor ook een hele fanbase. Hoi, ik ben Peter. Ik ben Kelvin. En samen zijn wij... Uh...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 Een, een film krijgen die in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. Maar jullie zeggen, nou ja, we zijn gewoon ja, ja, ja, ik denk dat lekker dat beetje, met de voetjes ja, mogen zitten. Ik denk een beetje... Ja, dat is, dat is een beetje miscommunicatie, denk ik. Want wij zouden... Dat is hetgeen wat, wat wij echt het allerliefste bij de wel willen. Is een keer gewoon echt een grote film maken. Um, dus echt een, een grote ja. film. Alleen, ja, op, op... Kijk, wij hopen dat YouTube daar naartoe een, een soort soort...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 Oh, jullie zijn er ook eigenlijk al mee bezig. Ah, misschien, een so beetje, soort voortval misschien. Uh, Ene meneer De Mol toevallig. Ben je, uh, jullie... Ik uh, ben ik <lacht> nou, geen fluibeger. <vrouw> <lacht> <is dat>, uh? <lacht> nee. De kans bestaat dat jullie misschien volgend jaar uh, wel meewerken aan een soort van film of zo. Ik, uh, nou, ja. Niet, ja, nou, TV, ja, kijk, dat is het juist. Dat is op zich wel grappig. Maar wij zitten. <lacht> um, ik merk aan jullie dat <lacht> je. Ja, ja, wel wel wat we zeggen en we mogen ja, nee, het niet nee, zeggen? Het is meer van. Um, daar, daar hebben we het laatst ook over gehad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 Maar overdag zijn wij uh, hopelijk een beetje de normale tieners, zeg maar. De moderne nerds, die verdienen hartstikke veel geld. Zo hoorden ja. we in deze bijdrage van Rens Gooseling... die elke week wat leert. Misschien dat hij binnenkort zelf wel een heel populair YouTube-kanaal heeft... Oh, en goed. daarmee zijn geld verdient. Nou, ik zou het hem zo geven, ja. dat zeker. Het is Weet tijd voor uh, het Nieuwsminuutje. Bij ons aangeschoven voor dat Nieuwsminuutje, Vera Simons. Ja, meldingen die binnenkwamen van de storm. Er zijn vier doden gemeld als gevolg van tyfoon Wifa in Japan. Honderden vluchten uh, zijn uh, geannuleerd op het vliegveld. Op een paar vervoerlichten op zijn gat. En duizenden mensen die werden geadviseerd om te evacueren. Um, hoofdstad Tokio is ontsnapt aan grote schade. En bij de verwoeste Fukushima kerncentrale... wordt als voorzorg regenwater uit containers gepompt. En in Brazilië zijn deze avond duizenden mensen de straat op te gaan om te protesteren voor betere salarissen voor leraren en betaalbare huisvesting. In Rio de Janeiro hadden 4000 demonstranten zich verzameld op de Nationale Dag van Leraren om zo steun te betuigen voor leraren die momenteel in staking zijn. In tegenstelling tot soortgelijke protesten vorige week, die nogal hard verliepen met politie ingrepen en dat soort toestanden, was het deze keer erg vreedzaam. En dan helaas nog anders slecht nieuws. Het dode aantal van een aardbeving op het Filipijnse Bohol is naar 110 gebracht. Slechts drie mensen konden levend uit het puin worden gehaald. En er is weinig hoop dat er nog meer overlevenden gevonden worden. En de Japanse beurs Nikkei die is weer gezakt. 0,10 in de min op dit moment. Ai. Het Nieuwsminuutje. We eten toch bij het niet met stokjes vandaag. <laughs> dat gaan we niet doen. Het is één over half vier. Ty typhoon. Dat is, dat is, daar is een Nederlands woord voor. Zeker ty tyfoon. Ja. Is dat het enige Nederlandse woord wat daarvoor is? Is het niet de vertaling van Orkaan? Of... Wat zou daar de vertaling van zijn? Ja, heftige heftige storm. Ja, heftige, heftige storm 0801121, als u het antwoord weet. Waar gaan we het zo meteen over hebben, Anna? Over uh, die huurwoningen. Maar eerst, ik vind het zo over zo'n wereldplaat. Oh, we gaan ik een liedje ja, draaien. Ja, we gaan een liedje draaien. En ik vind het zo'n ongenadig mooi nummer. Uh, je hebt het over uh, de nieuwe single van Stromae. Nou, Stromae, die moet bekend zijn. Dat is een, een Belg, een Walloniër wel te verstaan. Had ooit één hit. Iedereen dacht, wordt a one hit wonder. Allor on dance, zomerhitje. Maar ineens, zomaar ineens, kom je deze zomer keihard terug met Papa Ute. Een absolute Radio Tour de France hit. En op Radio 1 dus ook veel gedraaid. Veel gedraaid. Maar eigenlijk zat daarvoor al een single... waarbij hij ook een hele mooie viral campaign had gemaakt... met een schitterende videoclip erbij... waarbij het lijkt alsof hij echt totaal doorgedraaid is... en in een delirium zit. En bij dat liedje heeft hij een heel gevoelige clip... en gevoelige melodie, gevoelige klank. En ja, het is simpelweg prachtig. Het is Formidable van Stromae. Nu. Formidable...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 we étions formidables. Formidables. Tu étais formidable, j'étais formidable. We étions formidables. Ja, van het trauma in Brussel. Ja, die clip is echt heel goed. Want dan staat hij dus in Brussel. Dit nummer op zijn koptelefoon heel hard te zingen. Maar van de buitenwereld hoor je dus alleen een man heel erg raar schreeuwen. En dan komt er een politieagent. En die zegt, gaat het wel goed met je? En dan staat hij op zich, ja, ja het gaat wel. Dan zegt hij, ik ben echt heel erg fan van je. Als je dit nou vertelt, gaat niemand die clip mee ja, krijgen. Ja, Kijkt ja, er ja, niemand sorry. meer naar dus. Sorry. Het is toch doodzonde? Absoluut. Hoe, hoe heet hij het echt? Uh, dat heb ik geen idee. Nou, wat denk je? Het is een Wallonië? Uh, uh, Jean-Pierre... Uh... Nee, ik weet het niet. Hij heet, uh, hij heet Paul van Haveren. <laughs> Goed, man. stroom mee. Formidabel. Weer nummer. Steeds meer Nederlanders moeten hun huis... het is overigens veel minder grappig... hun huis noodgedwongen verlaten... omdat ze hun huur niet langer kunnen betalen. Gemeente Den Bosch was gisteren de eerste die aan de bel trok. Ja, er uh, lijkt uh, gelukkig wat hoop... want partijen in de oppositie en de regeringspartij PvdA willen gedwongen huisuitzettingen voorkomen... en gaan dus met maatregelen komen. Woordvoerder Woningmarkt bij de Partij van de Arbeid... is Jacques Monas En hij is aan de telefoon. Goedenacht... Goedenavond. Ja, de gemeente Den Bosch die kaart dit probleem nu dus aan. Maar uh, is het niet een landelijk probleem? Ja, het is ook een, een landelijk probleem. Ze hebben ook uh, dingen aan ons gevraagd die we voor een deel uh, landen kunnen oplossen. We hebben dit jaar, omdat helaas door de crisis mensen vaak met een uh, wat lager inkomen te maken hebben, hebben we al 110 10 miljoen extra voor huurtoeslag uitgetrokken. Dus het, het probleem is al enigszins bekend. Uh, maar nu vraagt de, de Den Bosch nog een aantal extra maatregelen en daar willen we graag naar luisteren. Ja, want voor de mensen die het niet gevolgd hebben in Den Bosch zijn ze heel erg geschrokken dat het aantal mensen dat een onverantwoord deel van hun budget uitgeven aan huur als maar aan het stijgen is, volgens mij 5% in de laatste twee jaar. Ja, het is niet alleen huur, dat is het punt. Het is ook je energierekening. En die energierekening die blijft ook maar toenemen. Nou ja, en als je dan vervolgens bijvoorbeeld, doordat je je baan bent kwijtgeraakt, een lage inkomen hebt, ja, dan, dan stijgen de kosten natuurlijk van, van het wonen enorm. Ja, en dan zijn de huizen te duur. Ik, ik neem aan dat we kunnen zeggen dat als het in Den Bosch gebeurt, dat we kunnen aannemen dat het in andere steden in Nederland ook gebeurt. Ja, het, het, kijk, het is altijd wel iets verschillend, maar, maar dit probleem wat ze, wat ze in Den Bosch signaleren, daar zullen, dat, zult dat probleem kom je in een heel veel andere gemeenten natuurlijk ook tegen. Ja, ja want, want, want werkloos in Den bos is niet anders dan werkloos in Groningen. Ja, nee, in, in Den Bos gaat het om een kwart van de uh, mensen in een sociale huurwoning die een onverantwoord deel uitgeven aan uh, energierekening en, en huurwoning. Dat, dat lijkt me een, een immens probleem in heel Nederland als dat zo is. Wat kunnen we eraan doen? Nou kijk, het eerste wat, wat we doen is natuurlijk door, uh, door de huurtoeslag te verhogen, uh, dat, dat verzachten. En dat, nou ja, wat ik net zei, dat, dat is één ding wat we doen. Tweede is dat we gelukkig uh, of gelukkig noodgedwongen veel gemeenten, maar ook door de landelijke overheid uh, gezorgd wordt voor een, voor een armoedebeleid. Mm -hmm. Maar wat je verder moet doen is uh, zorgen dat die energierekening naar beneden gaat. Dus die woningen, die moeten sneller uh, energiezuinig worden. En dat duurt op dit moment te lang. Ook omdat het wetgeving is die, die ja, het, het energiezuinig maakt van woningen. Daar, daar zit veel uh, ja, obstructie in. Dat gaat te traag, omdat vaak ook huurders op de een of andere manier niet willen. Dus Den Bos zegt: pas die regelgeving aan. Nou, dat willen we graag doen. Dat is mm. één voorbeeld dat we, gaan, wat we willen gaan aanpassen. Een ander voorbeeld is dat men uh, zegt: kijk, als we nou een tijdje die huren kunnen verlagen. Dan kunnen we mensen proberen uit te te helpen. En dan, als ze dan weer een, bijvoorbeeld een baan hebben, dan moet die huur weer naar boven. Nou, dat laatste, dat mag, ik wil het niet ingewikkeld maken zo midden mm -hmm. in de nacht, maar dat laatste mag niet volgens, volgens het huurrecht. En als je dat verandert, dat mensen een tijdje lage huur hebben, maar als ze we dan weer. Een beetje boven Jan zijn hè. Ze hebben bijvoorbeeld weer een baan gevonden en kunnen dus weer de oude huur betalen. Dan moet die mogelijkheid er zijn, maar dat kan nu niet en ook dat willen we in de wet gaan aanpassen. Nou, nu is een groeiend probleem ook uh, scheef wonen en dan voornamelijk andersom hè. Dus mensen die eigenlijk meer verdienen, die in een uh, te goedkope woning wonen. Ja. Maar je zou kunnen zeggen dat dat nu ook uh, de andere kant op gebeurt. Dat er op dit moment scheef gewoond wordt. Namelijk mensen zitten te duur. Uh, kan dat niet worden uitgeruild? Is het niet zo dat mensen die nu in een sociale huurwoning zitten... die misschien iets te duur voor ze is of iets te groot voor ze is... naar een kleiner huis moeten gaan? Nou, Dat stelt Den Bos ook voor. Hè. Het kan zijn dat je natuurlijk op... Ja, net, je kan wel eens ook een... een, een te dure auto kopen en op een gegeven moment zeggen van het is toch een beetje te, te hoge uitgaven. Nou moet je, met een woning moet je altijd daar heel erg mee oppassen, vind ik zelf. Mm -hmm. Je moet niet zomaar mensen met een lage inkomen bijvoorbeeld naar een slechte woning toewijzen. Dus dat zou ik een verkeerd beleid vinden. Maar het kan natuurlijk eens voorkomen dat je bijvoorbeeld je bent alleenstaand, je, bent, je hebt een echtscheiding gehad en je woont opeens in een heel groot huurhuis waar je veel huur voor moet betalen. Terwijl je eigenlijk met een kleinere woning toekomt die dan ook wat minder huur ja, en uh, kost. Ten tijde en dan echt een de... bos dat soort, die mensen, die moeten we echt, uh, maar dat moet lokaal oplossen. Dat kunnen we natuurlijk nooit vanuit Den Haag. Dat zou ook heel slecht zijn. Een, een partij die we nog niet genoemd hebben hierin zijn natuurlijk de woningcorporaties. Wat kunnen zij doen? Nou kijk, uh, wat woningcorporaties kunnen doen is... is uh, uh, zij, zij, zij verhuren bijvoorbeeld op dit moment die woning en daar kan iemand op een gegeven moment niet meer het, hele, het, het volledige bedrag betalen. Als zij ook de corporaties ook accepteren dat mensen tijdelijk wat minder huur betalen... Uh, dan hoeven ze die mensen niet uit te zetten. Dan zijn er allemaal geen vervelende procedures. Dus die hebben ook gezegd: wij willen, wij willen graag dat de wet aangepast wordt. Dan zorgen wij wel, uh, dat zeggen de Bossencorporaties, uh, dan zorgen wij wel dat we genoegen nemen met wat, met wat minder huurinkomsten. Dat kan via een, het lokale armoedebeleid of via een lo lokaal wo uh, woonlastenfonds. Maar op die manier zorgen we dat mensen toch hun woonlasten kunnen betalen. Dat ze een tijdje. ...een lager uur krijgen en daarna kunnen ze gewoon... ...als we zorgen dat ze weer een baan krijgen... ...kunnen ze toch blijven wonen in de woning waar ze zitten. Dat is ook heel belangrijk voor gezinnen... Hè? ...want je wil natuurlijk niet dat gezinnen een huis uit moeten... ...of dat ze met kinderen door de stad moeten gaan zwerven. Nee, maar het klinkt zoek, toch wel... Een andere ja, woning. Het klinkt natuurlijk wel erg barmhartig... ...van een instelling die uiteindelijk gewoon geld wil verdienen... Om even zomaar van heel veel probleemgevallen... als het de cijfers kloppen... in Den Bosch 25% van de mensen in de sociale huurwoning... even de, de, de huurprijzen verlagen. Nee, maar dat ben zo het helemaal Het mag ook absoluut niet alleen een portie van de corporatie komen... maar ook de gemeente. Die trekt bijvoorbeeld geld uit voor armoedebeleid. Of soms ben je heel veel geld kwijt aan schuldsanering... omdat men het... Omdat het het probleem past in een te laat stadium wordt opgelost. Mm. Nou, ook de gemeente heeft gezegd... de gemeente Bos zelf... als jullie nou die wet aanpassen... dan zorgen wij dat we via een lokaal woonlastenfonds... dat doet de gemeente in mee, via het armoedebeleid... Ja. de corporaties, omdat ze, ja, ze minder geld kwijt zijn... Aan, aan huisuitzettingen en alle problemen die daarmee verband houden... dan zorgen wij wel dat we die... Dat... Die minder huurinkosten, dat vangen wij dan wel op. Ja, het klinkt een beetje alsof dit nu, zeker door Den Bos nu allemaal een beetje boven water is gekomen. En het nu echt speelt. Het lijkt ook alsof de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. Uh, het moet toch snel geregeld kunnen worden, denk ik dan? Dat, dat hoop ik ook. Dat, uh, kijk, er wordt al gezegd dat in Haag ik luister. Maar nou, ik, ik ken deze wethouder goed. Ik ben ook een paar weken geleden in Den bos op bezoek uh, geweest. En uh, wij willen graag uh, deze, met deze signaal aan het werk. Daarom hebben wij vandaag al voorgesteld. Nou, laten we in ieder geval die twee dingen... Hè, dus sneller energiezuinige woningen uh, verbouwen... sneller het uh, huurrecht aanpassen... en zelf dat er genoeg geld is hier de huurtoeslag... zodat we dit soort problemen zo snel mogelijk uh, onder controle kunnen krijgen. Ja, dat u hier als PvdA zich hard voor maakt, dat hadden we wel verwacht. Maar minister Blok is uiteindelijk een VVD'er. Uh, krijgt u hem naar uw kant, denkt u? Ja, want kijk, hij, hij, wil, hij wil ook niet dat, dat door allerlei... Uh, ja, te lange inspraakprocedures, het te lang duurt voordat een woning verbouwd wordt. De VVD houdt ook niet van te veel bureaucratie, ik ook niet. Uh, dus te veel bureaucratie, te veel obstructie, te, te lang moeten wachten op een verbouwing, daar vinden we elkaar. En ook Blok zegt van ja, als we op die manier uh, mensen in een huis kunnen laten zetten en lokaal vindt men uh, genoeg geld om tijdelijk hè, die, die huurverlaging op te vangen, dan, wil, dan zal hij ook wel ruimte maken in de wet. Het moet alleen wetstechnisch, juridisch kunnen, dat gaan we nu uitzoeken. Maar, uh, maar Pleidooi breed gesteund. Nou, de wil is er inderdaad. PvdA-kamerlid Jacques Monas Sterkte met de komende strijd voor deze huurwoningen. Bedankt, graag wel. Het is uh, kwart voor vier, nog een kwartiertje, nog steeds wakker hier op Radio 1 met zometeen Pam verder Laatste nummer, en uh, dat is de hit, de single. Ik heb hem ook nog gekregen hier op een cd. -tje. Hartstikke aardig, dankjewel. Uh, Song on the Radio. Nou, dat komt heel goed uit. Dat, dat komt meteen. goed uit, ja. Maar eerst uh, het belangrijkste van radio en televisie, samengevat door Vera Simons. Yes. Mocht je het gemist hebben, het gesprek van de dag was natuurlijk de zwarte pieten discussie. En bij de Wereldrijd door werd Prem weer eens flink boos. Prem, waarom niet? Waarom tegen? Is het niet belangrijk dat we eerst eventjes zeggen dat sommige mensen, sommige kinderen... You have to... bestaat niet. Sinterklaas bestaat niet. Goed, laten we doorgaan. Nou, Prem. Ja. Ach. Prem, geef me... Nou ja, zeg. Het is alsof je een heel lief, lieve heersbeestje zo met je hak, bam... Ik vind ja, dat is het echt een mooie Maar, maar ja, dit vind. is wel meteen ook, dat vind ik zo knap aan Matthijs van Nieuwkijk. Het is een man met zo'n groot vocabulaire. En dit is een meteen een metafoor die zo raak is. Dat is precies wat je zit te denken, inderdaad. Eh, het was echt een wel eens niet nietes eens discussie En ja, Matthijs zat eigenlijk, het... eigenlijk tussen om het een soort van rustig te, te blijven ja, houden. Mama, ik heb een zandkasteel gebouwd. pats. pats, pats. Zo voelt het. En ja. zo, zo zag het nee, er ook nee. uit. <laughs> in Hart van Nederland vandaag uitten de bewoners van Overdinkel... hun zorgen over een probleem gezien dat vanuit Amsterdam... in hun dorp was komen te wonen. En deze buurvrouw zag het allemaal niet meer zo positief in. Als er meer families komen, dan klit dat natuurlijk wel allemaal bij elkaar. En dan weet je natuurlijk niet wat daar de consequenties van zijn. Volgens mij gebeuren er ook dingen uh, buiten het systeem om. Ja, Voor de betreffende woningbouwvereniging zijn er dus verschillende complottheorieën gaande in het dorp. Tot slot deze aflevering van Hart van Nederland. Het weer met Piet, maar die verbinding was niet heel erg uh, soepel vandaag. Piet, hartstikke herfstig. Blijft dat weer zo slecht? Nee, dat blijft niet. Oh. Ja, nou ja, goed, we houden wel af en toe wat buien. Maar de, maar de temperaturen. Maar de temperaturen gaan... Ja, ging weer lekker vlot. Daar. Het was sowieso al niet de dag van. Uh, uh, Piet Paulusma. Want uh, zijn uh, zandsculptuur is ingestort. Daar hebben we zo meteen nog over. Gaan we zo ja, meteen, dat meteen nog ja. we weer over. We gaan alweer over zandkastelen die kapot gehaald <lacht> <Ja. geant> worden. <lacht> nou goed, dat is Piet Paulusma straks meer. En de Tweede Kamer waar VVD'er Mark Verheijen bij Ponius geen blad voor de mond nam. Maar voor dit jaar uh, moeten we uh, helaas bijbetalen en dat is uh, flink kloten. Flink wat? Kloten. Als ze daar gewoon ook net als wij in Nederland doen, de tering naar de neger zouden zetten. En nu de tering, net de kloten, gaat het even. Doe ze even rustig zijn in de Tweede Kamer, doe ze een beetje netjes, man. Nou, goed dat u mij daarop wijst. Uh, maar af en toe zijn uh, wat vochtstere termen richting Brussel wel nodig. Wel nodig dus, volgens hem. Dan, zoals ik net zei, de nieuwe single van Marco Bezzato. En waar kun je die plaat nou beter gaan analyseren dan bij koffietijd? Conan Maas, bekend als commentator van het Songfestival, praten de dames vanochtend bij. Nieuw geluid, maar iedereen was ook behoorlijk enthousiast. Hè? Ja, er waren ook wel kritische reacties, maar het was een mix op Twitter en al. Ja, nou, er was ook inderdaad een beetje kritische reactie over of Ali B. er nou wel of niet in moest gaan hebben en ja. zo, ja. dat stukje. Maar dit is hem, we horen hem op de achtergrond een beetje. Dit is nog het rustige stukje en dan knalt het erin. Knalt in, het is en gek op een gegeven moment, ja. zweept de hele boel op. Na, daar komt hij al. Daar gaat hij in. Het is zo opzwepend, ja. ja. Zo opzwepend, ja. Nog erg subtiel uitgedrukt over Jan Nieuwbank en het eindoordeel van Cornel Maas. Eén grote meltingpot van muzikaal geluk, zal ik ja. maar zeggen. Nou ja, ik vind het nogal opzwepend nummer, textueel. Maar dat had ik ook wel een beetje bij het Koningslied. Ik kan het af en toe wel een tandje hoger? Ik hou wel van dat je echt verrast door een soort gelaagdheid. En dit vult het nogal letterlijk in. Het is wel een nummer dat ik op mijn iPodje vanaf ja. dan weer een kwart voor twee. Als Alle... mijn vrienden dan weer niet eens gaan draaien. Ja. Oh, Gaan jullie het maas. draaien op jullie iPodje vannacht? Nou, ik heb het zeker een aantal keer geluisterd. Maar inderdaad wel meer uh, als een soort van zelfkastijding. Uh, de eerste 45 seconden vind ik echt een persiflage van een popnummer. Dat gaat dan, vervolgens gaat hij eigenlijk het hele hongerprobleem oplossen. Want als je tegen een, uh, een arme vrouw in, uh, in Afrika gaat zingen... Uh, of als het dat tegen de kinderen gaat zingen... dan heeft het kind helemaal geen honger meer. Nou, dat is echt... Fantastische uitvinding Marco Bussato, Daar heeft hij jaren voor bij Wild Child gelopen om dat uit te vinden. Echt, geef ze 5,5 minuut Marco Bussato en niemand heeft meer honger in de hele wereld. Dat is meer of meer zijn boodschap, ja. Maar John Eubank, ik heb een uur geleden gezegd, trouwens, dat ik nog een feitje had over John Eubank... Wat ja, ik de moeite ja, ja. waard vind. Want ik, ik ging vervolgens denken, ja, John Eubank... wat heeft die man eigenlijk voor een. Voor, ja, echt voor een. Number twos van nummers uitgebracht dit jaar. Echt niet normaal. Wat een misbaksels. Met uh, zowel het Koningslied als dit. Wat echt een, een kwestie echt niet van smaak te doen is. Nee, het is geen kwestie van smaak. <lacht> over smaak valt te twisten. <lacht> en hier, hier kun je het over hebben. Maar goed, het is echt verschrikkelijk overgeproduceerd. Hij denkt dat het een nieuwe officie is of nou, zo. Is dat nou ja, niet. Oké, okay, dus je denkt, hij, hij, hij zit ernaast. Hij, is, hij heeft zijn tijd gehad. Nee dus, nee. Hij heeft dit jaar dus zijn grootste hit alle tijden gescoord. Hij heeft This Is What It Feels Like van Armin van Buren heeft hij geschreven. Over de hele wereld staat dat nummer in de top 10. Dus hij is niet alleen aan het cashen... maar hij heeft ook echt nog een wereldhit geschreven. Dus John Eubank, we kunnen hem toch niet afschrijven. Uiteindelijk Zo. niet. Nou, eindoordeel. Ja. Ja. Ja. Oké, okay. ik, te ik was te lang aan het woord. Twaalf minuten voor vier. We gaan door met de uitzending. Dankjewel Vera Simons. Ja, met de andere muziek die we zeker niet willen afschrijven. En wat we hopen dat natuurlijk ontzettend een ontzettend wereldhit... Wordt het een wereldhit, Pem? Verder? Ja, tot hopen. Ja, <laughs> en dan kunnen wij zeggen dat om 12 minuten voor 4... op 16 oktober, de nacht van 15 op 16 oktober... jij bij ons live gespeeld hebt. Ja. Uh, uh, alvast heel erg bedankt ervoor. Maar niet voordat je je laatste nummer gespeeld. Song on the radio. Yeah, ja, op Radio 1, helemaal live. Te gek. Eyes as I'm woken by the sunlight Getting up, drink a cup I don't feel like I Spend my days working hard But it's alright Even though I have this dream Almost ready for the job Work from nine to five Another day I say welcome into my life I Wrap the bag, leave the door Jump on my bike Even though I have this dream it feels like time I'm meant for a day So I can't attend I need the cash, do my best, hope you Hé, hey, nou voor vannacht is dat alvast gelukt. En verder, hartstikke leuk ja, dat je bij ons de gast was. We gaan even door met het nieuws in de dag. Dan denk ik, Maar zometeen wil ik nog wel even weten... waar we dan die liedjes nog meer kunnen horen dan alleen on the, on the radio. Maar het is, het is 8 voor vier, dus we gaan even snel door. Ja, want er is natuurlijk heel veel groot nieuws... maar ook uh, klein nieuws. En dat willen we graag aan het eind van ons programma nog even doornemen. Daarom nu drie onderwerpen uit de kantlijn van het nieuws. Straks gaan we langs Haren en Garderen. Maar we beginnen online, want vanavond werd namelijk via MijnKerk.nl... de eerste internetkerkdienst van de computerschermen verzonden. De dominee van dienst was Fred en die hebben we aan de telefoon. Goeien nacht. Ja, goeien nacht. Hoi. Ja, je noemt je uh, dominator land ter zee en in de cloud. En vanaf, van, vanaf vandaag dus ja. eindelijk voor het eggy. Ja, precies. precies. Ja, we, uh, de, de site was al uh, een paar maanden wel online, soft online. En ook Facebook waren we al maanden actief. Maar uh, we wilden natuurlijk wel echt een zegen, ook, uh, zoals het bij een echte kerk uh, betaamt. En uh, nou, die heeft, uh, het hoofd van de protestantse kerk uh, uh, heeft dat uh, vanavond uitgesproken over ons. Ja, om acht uur dus natuurlijk op allemaal schermen te volgen. Maar voor de mensen die het toch gemist hebben, uh, hoe ging het precies in zijn werk? Ja, nou we hadden een... Uh, uh, het was een korte ceremonie, en een korte kerkdienst van uh, een klein half uur. Het uh, begon met uh, een, uh, een mooi vrouwenkoor, uh, Women in Worship, die... Uh, ...even een mooie tune hadden op de melodie van uh, het nummer van Bluff. Hier ben ik veilig, hier ben ik sterk, hier ben ik heilig, dit is mijn kerk. Dus en vervolgens oh, kwam de, nou ja, laten zeggen, onze, onze protestantse bischop of zo... ...en zeg ik maar, <laughs> de hoofd van de Nederlandse protestantse kerk... ...die uh, um, sprak een korte zegen uit en hing bij mij de uh, stola met uh, Facebook en Twitter logo uh, om de schouders. En uh, toen uh, zette ik een uh, Facebook uh, preekje in, of YouTube preekje, sorry... Uh. Ja, dus het is echt een, een kerkdienst 2.0. Ja, precies, ja. En, en, en blijft u nu uh, uh, ja, internetdominee? Jazeker, ja, ja. Uh, ja. Ik bedoel, we hebben net begonnen. Ja, ja. <laughs> nee, maar uh, Hoe dus, gaan we uh, het nu volgen? Uh, op de site, uh, mijnkerk.nl, kun je. Uh, en dat kun je natuurlijk 24-7, want we willen juist geen kerk zijn op zondagochtend. Dan mag je ook gewoon lekker uitslapen. Uh, maar we willen kerk zijn op, uh, nou, op uh, dinsdagnacht en uh, op woensdagmorgen in de file bij wijze van spreken. Ja. Veel succes met het uh, project, de kerk dus 2.0 om het zo te zeggen. Via mijnkerk.nl, Fred Omvlee, ja, de dominee dank je. van dienst. Dankjewel. Oké, okay, goedenacht verder. Geen kauwgomballen, chocoladerepen of zakjes chips. In basisschool CBS De Borg in Haren staat sinds vorige week een automaat die complimentjes uitdeelt. Leerlingen die zich goed gedragen mogen iets uit het apparaat halen. De complimentjesautomaat staat in groep 3, de klas van Menja Geldeloos. Goedenacht Menja. Goedendacht. Hoe kwam je op het idee? Uh, nou, Ik kreeg een artikel onder ogen uit een uh, tijdschrift van de ASN-bank. En daarin werd een, uh, een beschrijving gegeven van de complimentenmachine... En ik dacht, god, dat is ook wel leuk voor ons, bij ons op school. Want wij, uh, ja, wij willen positief gedrag graag belonen. Nou oké, okay. je bent een paar dagen bezig. Hoe gaat het? Ja, gaat hartstikke goed. De kinderen die zijn heel enthousiast. Die willen echt wel werken voor een complimentje. Mm -hmm. En uh, nou, het, het, het valt mij ook op dat de kinderen het elkaar ook gunnen. Dat ze, dat ze ook blij zijn voor een ander. En ze kijken ook echt naar elkaars gedrag. Van, oh, ik heb gezien dat jij dit en dit hebt gedaan, wat leuk. En, uh, want ze nomineren elkaar, hè. Ik bepaal niet wie de complimentjes krijgt. Mijn kinderen kunnen uh, iemand noemen. Maar ze krijgen wel totaal willekeurig een complimentje. Het is niet op hem, hun persoon uitgekozen. Ze, toch, ze trekken hem uit een automaat. Uh, op het complimentje, dat, dat is een button, daar staat op goed bezig. Juist. En dat staat op elke button. Ze zijn wel allemaal een beetje verschillend van kleur of een ander plaatje. Of... Maar het gaat een beetje om, om het muntje dat je verdient. En daarmee mag je dus een button uit het uh, apparaat halen. Maar als je een sticker krijgt omdat je het goed gedaan hebt... dan varieert die sticker en dan heb je elke keer weer een sticker die je mooi vindt. Maar als het elke keer hetzelfde is, hoe lang gaat het dan werken? Nou, hij blijft vier weken bij ons op school. En wij hebben, uh, dus dat is eigenlijk twintig schooldagen. Nou, ik heb in de klas 21 kinderen... Dus elke dag is één kind of twee uh, aan de beurt. Maar uiteindelijk krijgen ze dus allemaal een complimentje. Da dat is wel omstreven. Maar dan moeten leuk... ze dus het wel verdienen, iedereen, natuurlijk. Uh, iedereen die. Uh... Nou, in ieder mens zit wel iets goeds, toch? Nou, Juf Menja, uh, s'nachts de perste woord staan. Ik vind dat het een complimentje verdient. Morgen, morgen meteen <laughs> zelf maar even aan de automaat. Ik ga het doen. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Uh, het Veluwe Zandsculpturenfestijn in Garderen volgt deze dagen natuurlijk de weersvoorspellingen op de voet. Ondanks de vele regen die is gevallen, staan de zandsculpturen nog behoorlijk goed overeind. Behalve het zandkunstwerk van ja, Piet Paulusma. Adri van E, directeur van het festival, goedenacht. Goedenacht. Ja, jullie zijn toch niet stiekem met uh, emmers water het, uh, het zandsculptuur van Piet Paulusma te lijf gegaan? Hè? Nee, dat hebben we zeker niet gedaan. <laughs> Want uh, hoe kan het dat alles nog staat behalve die van Piet Paulusma? Nou, alles dat staat, we hebben na nou, die vele regen hebben we natuurlijk overal wel wat kleine beschadigingen. Maar het was wel heel bijzonder dat vanmorgen juist in één keer uh, het hoofd van Piet Pouwispaar in elkaar lag. <laughs> maar Het is natuurlijk de grootste vijand van de zandsculptuur. regen, denk ik. Uh, en ah, dat, valt, dat valt op zich wel mee hoor. Ja? Maar, we hadden hier meer dan 120 mm in twee dagen tijd. En dan we het zand en dan wordt het voor ons een probleem. Ja, en het was een sculptuur van Piet Paulus, maar niet, hij had het niet zelf gemaakt. Maar het was gewoon een, een soort beeldenis van hem. Ja, dit jaar hadden we bekende Nederlanders en hadden we er vijf bij elkaar. Uh, zoals uh, vader Abraham, <laughs> Johan Kruip, Mir Bouwman en er stond ook uh, Piet tussen. Ja, en zijn hoofd is nu dus uh, onherkenbaar ingestort. Ja, die is onherkenbaar geworden. Ja, kan het nog gemaakt worden? Het kan gemaakt worden, maar ons evenement is nog tot eind volgende week. Dus we hebben er een zonnetje van gemaakt. Adrie van E., directeur van het Festijn in Garderen. Dank u wel. Ja, goeiedag. Lekker toch om dan nog even snel wat nieuws door te nemen. Dat niet overal te horen is. Dit was nog steeds wakker al bijna. En bij ons de gast vandaag, Pam Feather. Je hebt vier liedjes voor ons gespeeld. Wij vonden het prachtig. En net hebben we geapplaudiseerd, Maar we hebben je verder niet gesproken over wat je de komende tijd gaat doen en zo. Vertel nog. Nou, de komende tijd zal ik sowieso nog steeds bezig zijn met het schrijven van liedjes. Optredens doen voor optredens. Zou ik zeggen, hou mijn website in de gaten. Ja, pamfeather.com. Ja, Ja, Voeg me toe op Facebook. Check mijn Twitter, ook al ben ik niet echt spraakzaam op Twitter. Nee. Maar wel Facebook. Ah, dat is, nou ja, oké, okay, dat gaan we sowieso. Gaan we daar vriendjes worden? Uh, al twaalf jaar ben je bezig, dus het is, tijd, uh, het is tijd voor je om de grote stap te maken. En, en wij denken dat het gaat lukken. Ja, dat, dat hoop ik ook. We gunnen het je ook heel erg. Oh, dat is zo ja. leuk. Ja, dat is wel erg gezellig ook. Dat is toch ook een beetje het idee, hè? Hier bij op BNL. Ja. Vond ja, je het ook gezellig? Ja, nee, super gezellig. Ja, als jij het zegt, is het natuurlijk wel een stukje fijn. Het blijft <laughs> toch even gezellig. Wij gaan zo meteen wel naar bed. Maar voor de mensen die nu al wakker zijn dat zijn er inmiddels al een heleboel want mensen werken vroeg is er zo meteen nu al wakker. Ook van Omroep WNL. Dus ik zou zeggen: blijf vooral luisteren. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan! Doei! Nog steeds wakker. BNL, Nieuws in de nacht.